Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een top in Egypte over de oorlog tussen Israël en Hamas heeft niet tot een doorbraak geleid. Een ontmoeting vond plaats op initiatief van de Egyptische regering. De aanwezige regeringsleiders en ministers uit de hele wereld waren het over veel dingen eens, maar concrete voorstellen zijn uitgebleven. Zo was er overeenstemming over dat de gevechten moeten stoppen, er meer hulp moet worden doorgelaten en de bevolking moet worden beschermd. Maar plannen over hoe dat precies geregeld kan worden kwamen er niet. De partij die het conflict uitvechten. Israël en Hamas waren er zelf niet bij. Verder stuurde Amerika Israëls belangrijkste bondgenoot... een lage vertegenwoordiger. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft in een gesprek met de Libanese premier zijn zorgen geuit over de oplopende spanningen bij de grens tussen Israël en Libanon. Dat gesprek heeft gisteren plaatsgevonden, zegt een woordvoerder van het ministerie. Blinken heeft gezegd dat het belangrijk is om het belang van de Libanese bevolking in acht te nemen. Eerder vanavond zei het Israëlische leger... dat ze terreurcellen bij de grens van Libanon hebben aangevallen. Daarbij is een strijder van Hezbollah gedood, zegt de groep. Volgens het Israëlische leger zijn de aanvallen uitgevoerd... nadat er vanuit Libanon meerdere raketten waren afgevuurd op Israël. Daarbij zijn volgens Israëlische media twee Thaïse burgers gewond geraakt. De verdachte van een dodelijke schietpartij in Rotterdam vorige week... wordt nu ook gezocht voor een steekincident in Zutphen afgelopen nacht... Daarbij raakt een man van 32 uit die stad gewond. De politie noemt de naam van deze verdachte, Bradley Dorder... omdat hij, hij zeer gevaarlijk zou zijn. De politie heeft ook een foto van hem gepubliceerd. Het weer, vanuit het zuidwesten trekken enkele buien over het land. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zaterdagavond, het beste van dance en RB in de mix. De mix. The mix. The mix. The FM's Nightwalk. Presentatie Radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update: Nightwalk 10, Showfacts Facts en U-Mixer. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DJ Danceforce FM.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 Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk... hier op CFM Zandvoort, de Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdag gaat van 9 tot binnen nacht. Het is natuurlijk het eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussen erop. Laatste show nieuws, de party opdater natuurlijk de tien bovenbeste platen van dansenvoer. Straks het tweede uurtje DJ Mausel met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ En Het bijzonder weekend hè, want uh, het is ADE weekend. Nou, ja, de hele week hebben we natuurlijk al het ADE Amsterdam Dance Event in Amsterdam. Alle toppers wereldwijd die, uh, die zijn allemaal naar Amsterdam gekomen. daar zijn ze gestrand en daar. Daar geven ze workshops en, uh, en natuurlijk ook demonstraties. Nee, demonstraties. Eh, eh. Uh, gigs om het maar zo te zeggen, ze staan er uh, op het podium of gewoon uh, tussen de mensen in uh, aan een tafeltje met de uh, CD-spelletjes. Groot feest dus Ade. Vorige week was het uh, Tomorrowland Brazil en toen zaten alle DJs, ook uit Nederland, zaten in Brazilië en nu zitten ze allemaal in Amsterdam. Dus het is een groot feest in Amsterdam. Het gaat toch tot uh, voor mij tot uh, zondag uh, of maandag in de vroege ochtend gaat het door. Dus uh, ja, gezellig feestje denk ik zo. En uh, als opening trouwens leuk. Op te weten. Tina Charles, dame die in de jaren 70 grote hits had. Met onder andere Love to Love. Je hoorde het er nu met Saturday alleen dan in de Fraser Remix. Onderweg zo meteen White Ocean. Maar eerst hier de, de B-crew met Grace. Dus alleen hier op CFM Stanford in de Nightwalk. Een hele goede avond. If it wasn't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 Zaterdagavond op ZFM. The Nightwalk Main Stage, the home of house music and awesome vibes. En dat was muziek van Jay Vegas met Wanna Dance. En daarvoor horen we White Ocean met House Music. House Music, dat is het zeker. Die He kent in Amsterdam, de hele week al trouwens. Hè. Het ADE. En dan straks ga ik je vertellen wat voor leuke dingen er allemaal geweest zijn. En wat er allemaal nog op de planken staat voor de komende avondnacht. Ik heb eerst nog even een beetje shownieuws. Madonna die kan uh, mogelijk een boete van... Uh, 300.000 pond krijgen. Dat is zo'n 346.000 euro. Oké, okay, leuk huisje verkopen. Omdat ze afgelopen zondagavond uitliep met haar concert in Londen. Zo meldde de Britse media. Het optreden begon al te laat en er waren technische problemen. De 65-jarige zangeres zong daarom een uur langer door in de O2 Arena. Concerten in de O2 Arena moeten op zondag om half elf afgelopen zijn. En onder meer vanwege de geluidsoverlast. En in theorie kan Madonna een boete krijgen van 10.000 pond... voor elke minuut dat haar concert uitliep. Het hangt ervan af of uh, hoe streng Greenwich uh, het stadsdeel van de Q2 uh, Arena ondervalt. Die uh, regels ook echt gaat hanteren. En uh, Madonna die was zich uh, bewust van het feit dat de show uitliep. En uiteindelijk wisten de fans in Londen vier nummers op de setlist: waaronder Celebration en Like a Virgin. Ja, <laughs> als het nog überhaupt kan zingen. Hè? Want uh, ja, 65 is een aardige mijlpaal. Uh, mijl, mijlpaal <laughs> in de. Hè? Als je, je nog zo oud bent en dan al zonder rolwater op het podium is staan. Dan, dan doe je het best goed. En in december komt uh, Madonna naar Nederland. Op 1 en 2 december uh, staan optredens gepland in de Ziggo-Dome in Amsterdam. Dus uh, als ze nog blijft leven, dat denk ik wel hoor. Want uh, ze voelt zich nog 18, dan uh, gaat het allemaal goed komen. En evenementenorganisatie Free Your Mind... die spant een rechtszaak aan tegen Ticketswap. We dus moeten even goed opletten. Uh, dat is een platform waarop particulieren hun festival- en concertkaarten kunnen doorverkopen. En volgens Free Your Mind misleidt Ticketswap gebruikers van de dienst... De belangrijkste klant Eruit om het secure swap systeem Hier in die functie zou de doorverkoop van tickets gegarandeerd betrouwbaar zijn. De oude barcode wordt geannuleerd en de koper ontvangt een nieuwe barcode... ...van de desbetreffende festivalorganisator. Nou, uh, volgens Free Your Mind uh, deed de ticketswap het onrecht... ...alsof er samenwerking tussen twee organisaties er was. Dit is namelijk gebeurd tijdens een, een, een technofeestje... ...en uh, de organisatie van het technofeestje wist helemaal niks... Ja, uh, hey? sta je daar met je kaartjes? Goed getrouwen bij de intrainer wordt het kaartje gescand en dan... Uh, uh, uh, niet geldig. Dus uh, hey? we houden je zeker op de hoogte hoe dit allemaal gaat verlopen. Dus uh, het zal zeker in het nieuws komen. Dus uh, hey? swap kijk ermee uit. Hè? Het is net als bar plaatsen. Je koopt kaartjes van een ander. Wat je nou nooit moet doen is bij de internet kaartjes kopen. Want uh, je bij de internet kaartjes van andere mensen koopt, dan zou het wel eens een, een fake kaartje kunnen zijn. TVM's want ik loop weer veel te veel. Het is tijd voor muziek, want zie ik je radio gekluisterd. Die Matteo met Be Yourself, nu op de radio. radio show the night walk main stage music world-renowned DJs in the mix and a 411 on where the party's at only on CFM number one in advanced dance music live at the Nightwalk main stage Palacio, horen ze met het nummer Dave, de J. Vegas Latin Remix en daarvoor Dutch Console en Greg van Buren met Reckless Girl. En ze het even tijd voor de party-update, wat voor een leuke feesten we gaan op deze zaterdagavond. 21 oktober ADE in Amsterdam. En zoals altijd beginnen we eerst even uh, met uh, Escape in Amsterdam. Daar is normaal gesproken Brainwash. Nou, vandaag niet. Vandaag is het Lucas, Steve en Friends ADE. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Dit allemaal plaats in Escape. En voor uh, meer informatie, check de website Escape.nl. Met onder andere alle farben uit Duitsland. Dub Henry, Lucas en Steve, Luke, uh, Alexander, Topic en Ivy. En eh. Uh, ja, Rom Raimundo, ik weet niet wat hij doet. Hij zal ergens in Amsterdam.. Hè wel de plaatjes mogen draaien. Maar vanavond dus niet in de escape. Ja, misschien dat hij er wel even bij komt. Want ja, het is natuurlijk zijn roots, hè. Hij is natuurlijk de man die de lijn in de handen heeft. Maar vanavond dus in de escape in Amsterdam. Lucas en Steve en Friends. Aangezien het ADE is. En als we verder doorlopen, dan hebben we natuurlijk Club R. Daar is vanavond ook ADE. Het is Avro Bros Friends. Het begint om 10 uur. duurt tot 6 uur in de ochtend. Dus niet om half 5, niet om 5 uur. Maar tot 6 uur ben je welkom in Club R... En voor meer informatie checken we de website air.nl. Uh, met natuurlijk Afrobroos Bros en uh, al hun vrienden die ze meegenomen hebben. Dus wordt weer een hele gezellige avond in Club Air. En nog een wekensfeestje, encore, vanavond de avond, uh, ADE special, hoe kan het ook anders. En encore uh, begint tot het de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend. En dat is in de Melkweg. En voor meer informatie aan elkaar geschreven. encoreamsterdam.nl Of uh, check de website melkweg.nl. Met onder andere Essie, Prime, Tiffany Calvert, Join en Lee Mills. En het is allemaal hosted bij Leroy. Vanavond dus in de Melkweg. Het week een beetje encore. En natuurlijk het grotere feest uh, vandaag in uh, de Johan Cruijff Arena. Het is uh, AMF 2023. Oftewel Amsterdam uh, Festival is om 9 uur begonnen. Gelijk met ons. De Johan Cruijff Arena. En dat duurt tot in de vroege ochtend. Check even de website uh, amf-festival.com. Of amsterdamarena.nl. Daar vind je ook al die informatie. En uh, wie allemaal? Afro Jack. Armin van Buuren. Dimitri Vegas, like mine. Headhunters. James Hype. Medusa Purple. Disco Machine the Next Decade. Sorry MC Like Mike. Charlotte de Witte. Die is ook van de partij. En die is trouwens ook van de partij. Was de hele week bij Theater Amsterdam. Dat is ook een, een privé gelegenheidje de hele week... Het een of andere cocktail of zoiets. Uh, ja, ik was er van de week eventjes. Toen waren ze bezig met het opbouwen. En toen hoorde ik van uh, Charlotte de Witte. Die is hier de hele week. Maar ze staat dus ook op het uh, AMF uh, Festival. Wat dus vanavond is begonnen. En dat duurt ook tot in de vroege uurtjes. En natuurlijk belangrijk: Awakenings ADE. Met Joris Vorm. Present Spectrum. Het is vanmiddag om 12 uur begonnen. Het duurt tot 10 uur vanavond. En dat was in de Westhouder. Uh, Westergastfabriek. Ik noem het gewoon de Westergastfabriek. Jij ook, denk ik. En ook vandaag hadden we natuurlijk... Uh, Mystic Garden Festival ADE 2023. En dat begon ook vanmiddag om 12 uur. Het duurt tot 11 uur vanavond in het havenpark in, uh, in Amsterdam. En onder andere, wie waren daar? Uh, Departure, Helslo, Hunter, Benny Rodriguez, Prank... Chris Liebink, Secret Cinema... Sluwe vos, Nou, gewoon te veel om op te noemen. La Fuente, favoriet. Lange Frans baas Bezen waren er allemaal. En ze zijn er waarschijnlijk ook door. Dat duurt tot vanavond 11 uur. En tot zover de party update. Weer een heleboel gelul terug naar de muziek. Dit is Lo Staffa met Waves. Best new tracks in house, tech house and more. De Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij. En straks is uh, DJ Mouse met zijn Global House vibes. Nou, vanavond uh, in het teken van techno. Want techno is populair. En techno uh, tijdens ADE uh, draait hij een setje voor ons. En straks in het uh, derde uurtje, vanaf 11 uur, vliegen we helemaal naar Italië... De beste van de clubs uit Titani met DJ Cavaschelli. En trouwens, zojuist horen je arts met Party. En daarvoor uh, Piero Perupi uh, met a Therapy. En zo wordt het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen erg populair. Op de streams, op de clubs en uh, de radio. En natuurlijk op de festivals. Want die waren er zeker vandaag in Amsterdam. Overdag en vannacht natuurlijk. En uh, morgen ook nog trouwens. Deze week op 10 Kashmir Dajé met Brighter Days in de Marco Live's Remix. Op 9 Mark Knight, Green Velvet en James Herb met The Greatest String Alive. Op 8 MK, Sony Vodera en Clementio Douglas met The Asking. Op 7 Clapton, The Big Easy. Op 6 deze week Proc and Fitch met The Everyday People. Op 5 Live on Planets en Makes with Downstream. Op 4 Ariel Freeman Feel So Good. Op 3 Fisher en Attic met Take It Off. Twee deze week nog steeds Peggy Gow met It Goes Like Nana. Deze week ook nog steeds op een Weinig verandering in de top drie. Is natuurlijk uh, Mochak met Jealous. Die heb je ook al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Wat dacht je van Solardo en Mandalo met Lemon en Lime? of house music and awesome vibes. Zeker voor de Nightwalk mainstays begrippen, Dat was het Danny Avila met Chase the Sun. En daarvoor Solardo en Madalo met lemon en lime. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk niet getreurd. Zometeen DJ Mouse. Het zijn Global Housewives vandaag een techno mixen. Aangezien het ADE. -en is in Amsterdam. En ik heb ook nog een beetje leuke muziek. Calvin Harris, Sam Smit, Keys met Desire. En misschien als we het redden, ik hoop het wel... heb ik Bennett voor je met... Uh, Voix sur ton Dat vind ik zo'n fantastische platen. Het is een plaat die het erg goed doet in de scene. Dus uh, we gaan kijken of we het gaan redden. Want we hebben nog een kleine tien minuutjes te gaan. Uh, hier is de Swedish House Mafia met Ray of Solar. De Chesto Extended Remix. Ik zeg tot zometeen na de break.